Uur. Jennifer Okkerloen met het NOS Journaal. Sinds de mazelenuitbraak in Eindhoven... krijgen GGD's meer vragen van ouders over de BMR-vaccinatie. Dat blijkt uit een rondvraag van de NOS... onder 9 van de 23 regionale GGD's. Utrecht zegt zo'n 100 tot 200 extra telefoontjes per dag te krijgen. Ouders bellen onder meer met de vraag... of hun baby eerder gevaccineerd kan worden dan de wettelijke grens. Ook komen er vragen binnen van volwassenen die zich afvragen of en wanneer zij gevaccineerd zijn tegen mazelen. De afgelopen tijd raakten in Eindhoven veertien jonge kinderen besmet met de mazelen. In Venezuela zijn meerdere kop kopstukken van de oppositie opgepakt. Het gaat om een campagnechef en verkiezingscoördinator. Ze horen bij Maria Corino Machado, de grootste tegenstander van de huidige president Maduro... Machado noemt de arrestaties brute onderdrukking en een laffe actie. Bij het huis van een Vlaardingse loodgieter is afgelopen nacht opnieuw een explosie geweest. Niemand raakte gewond en de schade valt mee, zegt de politie. Het is de twaalfde aanslag op een pand of voertuig van de loodgieter. De afgelopen maanden zijn meerdere verdachten opgepakt. Dinsdag werd een celstraf van 2,5 jaar cel geëist... tegen een 27-jarige Rotterdammer... die wordt verdacht van betrokkenheid bij een reeks aanslagen op de Vlaardingse loodgieter. De overheid moet haast maken met het aanpakken van de herwaardering van het VMBO en MBO... Dat vinden het LAX en JobMBO, die zich inzetten voor middelbare scholieren en mbo-studenten. Ruim de helft van de VMBO'ers en mbo'ers voelt zich niet op geschat, blijkt uit een rondvraag van NOS Stories. Demissionair onderwijsminister Dijkgraaf erkent de onderwaardering en zegt dat alles geprobeerd moet worden om voortgang te boeken.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 ja Thank you. just ZFM. I've never been closer. I tried to understand that certain feeling. The way the story goes, you always smile, but in your eyes, your son. Soul... Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. GGD's in het hele land krijgen sinds de mazelenuitbraak in Eindhoven... meer vragen van ouders over de BMR-vaccinatie. Dat blijkt uit de rondvraag van de NOS. De GGD-regio Utrecht zegt zo'n 100 tot 200 extra telefoontjes per dag te krijgen. Het AD trekt zijn artikel over oud-minister Hogevorst in. De krant schreef dat de VVD'er premier wil worden... maar hij reageerde dat hij het AD helemaal niet gesproken heeft... De krant zegt nu dat de verslaggever blijkbaar iemand anders aan de telefoon had. Opnieuw is er een explosie geweest bij het huis van een Vlaardingse loodgieter. Het is de twaalfde aanslag op een pand of voertuig van de loodgieter. Dinsdag werd 2,5 jaar cel geëist tegen een Rotterdammer... die wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanslagen. Het weer, de ochtend begint bewolkt, later meer zon en maximaal 15 graden. I don't know. I'm I'm better than that I'm not gonna blast you on the radio I'm better than that I'm not gonna lie to you and your family I'm better than that I'm not gonna hate you in the magazine I'm better than that I'm not gonna compromise my Christianity I'm better you than that You know I'm not gonna diss you on any Cause my mama saw me better than that I'm a survivor Ons